Het OM onderneemt actie tegen een tweede webshop... die onbeperkt medicijnen zonder recept verkocht. De site slaappillen.net wordt in verband gebracht met tenminste één overlijden... na de levering van een namaakversie van een zware pijnstiller. Gekeken wordt of er een link is met andere sterfgevallen. Twee mannen achter de site moeten half december voor de rechter komen. Er loopt ook al een rechtszaak tegen de beheerders van de site funcaps.nl. Die worden gekoppeld aan tientallen sterfgevallen. De Amerikaanse president Trump wil bijna alle decreten van zijn voorganger Biden ongedaan maken. Hij schrijft op sociale media dat Biden 92% van die decreten niet zelf heeft ondertekend. Ze zouden voor een apparaat zijn gebruikt zonder dat Biden op de hoogte was. Trump levert geen bewijs voor zijn claim.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 Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, we kijken er straks weer naar wie de jarig is. Ja, en er gebeuren weer bijzondere dingen. weer. Op die dag niet naar 20 november. Het is van het nationaal Echt in Suriname, je, je gelooft het gewoon niet. Een aantal mensen, die is ook jarig. Echt zo'n bluesgigant. wat de muziek is dat we weer. Ja, John Mail. Ach, zolvolle wegen leiden naar Rome, maar, maar eerst even deze weg naar een lekker gitaartje van Albert Hammond Jr. Born Slippy. die moet toebak leven. Goedemorgen, verder de in van het radioprogramma. And Radio, Born Slippy, Albert Hammond Jr., het tweede groot in het radioprogramma. En een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren? Oh, geschiedenis, geschiedenis. 1937. Ja, wat gebeurde er in 1937? Nou, dat je nog kan je dit. Uh, dit was plusminus zo, ging het hè. Ja, je hebt het over Prins Bernhard die in 1937 uiteindelijk zeg maar met zijn auto op een vrachtwagen. En echt, dat was een betonwagen geloof ik. Daar reed hij bovenop. Hij was zwaar gewond. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En dat was ook, uh, ja, Wilhelmina had eigenlijk drie dagen eerder al gezegd... dat er echt de veiligheid van auto's moet gewaarborgd worden. Misschien moet er wel een soort, uh, ja, een soort keuring komen voor auto's. Want sommige auto's zijn echt oud. Een vrijbewijzen gewoon. En, nou ja, een keuring bewijzen, <lacht> weet je. Wat ik je denk van ja, uh, is je auto nog wel, kan hij nog wel de, de weg op? Nou goed, wat het eigenlijk was is dat deze Prins Bernhard vrij hard rijdt, 160 km per uur. Uiteindelijk leek het ook wel of... ja, had die uh, wagen, die zandwagen, die chauffeur daarvan niet gedronken? Had hij niet gedronken en niet goed gereageerd? Nou goed, dat heeft later Prins Bernard allemaal ontkend. Die zegt, well, nee ja, zij probeerden het een beetje voor mij goed te praten... terwijl het toch niet helemaal in de haak was goed nee, gegaan. maar nu nagaan, want volgens mij is Beatrix van 38... Dus ze waren eigenlijk uh, net getrouwd. Ze waren net ze. getrouwd, ja. Ze waren net een paar maanden eerder waren ze getrouwd. En toen dacht hij ook, waarom in godsnaam, ben ik met haar getrouwd? Ja. Dat hij denkt, ik ga mezelf van kant maken. Nou, nou, nou, uh. zeg. Nou vertel toch even, waarom was je zo uh, gek om met mij te trouwen? In een interview, weet je dat nog? In de jaren Ja, 80. dat kon hij ook inderdaad niet vertellen. Nee, nee hij moest uh, er echt een om beetje ontdekken ontwikken. Ja, om het geld om je geld. Want ik moest heel veel andere vrouwtjes moest ik nog uh, tegemoetkomen in financiële oh, toestand. Het ging over 1937, prins Bernard botst in Diemen op een zandwagen. Het was geen betonwagen, maar een zandwagen. En was zwaar gewond. Ja. En werd op de voet gevolgd hoor. In de media kwam er elke verslag van dat hij uh, weer uh, uit het ziekenhuis kwam. En zo. Ja, maar hij is ook de oorzaak van dat... Uh, dat er toen een, een verkeersdrempel werd geplaatst voor Soeswijk. Dat vertelde hij altijd. Ja, ja. ja, dat vond ik altijd wel grappig. De allereerste in Nederland. Nou, ja. dat vind ik dan wel heel grappig. Hij kwam zo hard aanrijden dat je denkt... nou, binnenkort staat hij gewoon binnen hier. In het, in het paleis staat hij oh, maar die Maar wagen. dit was in 1937. En ik weet, ik weet niet meer precies wanneer dat was. Dan moet ik nog even opzoeken. Dat zoek ik op. Dus. Maar het zal uh, niet, al, niet lang daarna geweest zijn. Wat nog meer? Ja, uh, in 1986 had je het bloedbad van Moywana. En dan denk je, wat gaat het over? Ja. Maar er was een... Uh, uh, in Suriname was er een oost surinaams Marondorp. Marons, dat zijn volgens mij ge, ge, gemengde. Uh, ja, zwartgekleurde die? mensen, zeg ja, maar. Ja. Marons. Verschillende soorten uh, ja. stammen dan. Stammen, zo. ja, verschillende. En, ja. De, de, wat het nationaal leger heeft dat dus gedaan. En ze waren dus eigenlijk uh, op zoek om uh, daarheen te gaan. En uh, ze konden. Brunswijk niet vinden. Want daarna waren ze op zoek, die rebellenleider. En toen hebben ze gewoon tenminste 39 onschuldige dorpelingen afgeschoten, onder wie voornamelijk vrouwen en kinderen. Ja, ja, en heel ja. veel huizen werden in brand gestoken. Maar het frappant vind ik dan weer dat die Ronnie Brunswijk uiteindelijk uh, is hij uh, nog... Uh, in, in, dat was ergens in twint twintig, uh, 2022 of zo. Ja. Yeah. Is hij nog een tijdje uh, vicepresident geweest in Suriname. Van Deci met Samen met Ja. Oké. Okay, dat, dat vind ik dan wel doet. bijzonder. Een ooggetuigenverslag ter plaatse. Op die dag 29 november. 86. Militairen van het nationale Lekker van Suriname. En hebben die mensen dood Zoals mensen die hier op Ook zwangere Zwanger, vrouw, baby... ...hebben ze allemaal doodgeschoten. Ja. Dus kunnen vluchten met rivier. Ja, in het bos. Hebben twee dagen in het bos gelopen... ...voordat ze naar Albina Maroi naar rivier komt. Wat het allemaal in gang heeft gezet... ...dat mensen in dit soort dorpen dachten... ...wow, dus ze gaan, echt, gaan heel ver in het zoeken naar iemand. Dus die zijn uiteindelijk gevlucht naar Frans-Guana... En echt 5000 mensen zijn naartoe gevlucht. Die, die kinderen hebben daar ondergedoken gezeten. Vijfduizend mensen? Ja, mensen hebben geen onderwijs gehad. Kinderen zijn echt een hele generatie, heeft dus geen onderwijs gehad. Daardoor is het allemaal een beetje rechtgetrokken. Maar uiteindelijk moest er nog steeds worden uitgezocht. Wie heeft die mensen vermoord? Ja. Welk, wie is daar verantwoordelijk voor? Nou, uiteindelijk uh, Harman Goeding, uh, die had uiteindelijk uh, drie verdachten. Op, werd hij uh, op het spoor gekomen? Er werd een onderzoek gestart. Uiteindelijk werd ook weer iemand vermoord die dat onderzoek leidde. Um, dat was ook alweer verdacht. En uiteindelijk in 2006 is er excuus gekomen van uh, Ronald de Venetiaan. Die was toen de president van, uh, van Suriname. Uiteindelijk zijn de daters nog steeds niet vervolgd. En is er in 2024 opnieuw een onderzoek hiernaar gestart. Dus dit is echt, oh man, Suriname, wat een ellende. Heb je nog de decembermoord ook nog? Ja. En, en, nou ja, ja. Ah, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Echt... Wat nog meer op 29 november door de jaren 1? Ja, in 1950. Dat vond ik ook wel bijzonder dat toen, ik uh, heel even naartoe... Ja. Dat had je dus dat de Noord-Koreaanse en Chinese troepen... die dwingen de troepen van de Verenigde Staten, Verenigde Naties... zich terug te trekken uit Noord-Korea. En dan denk ik van... hè, maar die Vietnamoorlog was toch veel later? Maar dit is dus eigenlijk ook wel een soort prelude erop. Van, uh, ze willen steeds gewoon dat er niemand bij hun... zich bemoeit met hun uh, interne nee. gebeuren. Nee, nee, blijkbaar. Ja, dat verzie je. Hè. Dat uiteindelijk woekert uh, dan, dan, uh, het voor. ja. En, uh, en uiteindelijk komt het toch tot een crash. Dat blijkbaar, de Vietnamoorlog. 1974, als we toch in de jaren 70 zijn... op 29 november een inzamelingsactie. En dat ging over uh, het bestaan van uh, 25 jaar het uh, Koning willem en 50 jaar NCRV. Dat was een lijfuitzending gericht om 40 miljoen binnen te halen... voor een meerjarenplan ter bestrijding van kanker bij kinderen. En uiteindelijk was er dus 65 miljoen... 338.429 gulden opgehaald. Jazeker. In die tijd, hè? In die tijd, dat is echt een. Ja. Simon Terpsa was een drijvende krachtgraag. Die kon allerlei dingen vertellen. Ted de Braak op presenteerde het onder andere. En uiteindelijk was er een optreden van de vader Abraham. Die. Er had... een kind. Die had dit uh, lied geschreven. Bij u op straat. Oh. Geef nu uw geld. Het is dus niet te laat. Zeker. En via Vader allemaal had gezegd, van, nou ja, als we boven de 50 miljoen uitkomen... laat ik mijn baard afscheren. Dat kwam dus boven de 50 miljoen. Toen moest de baard worden afgeschoren. nou Dan had hij bijna een trauma van, nou, dat was een handelsmerk. En, och, boh, en toen ging hij daarna, is hij eigenlijk alleen maar optreden met een nep baard Oh, Net en, no en nooit, heeft hij nooit meer zijn baard laten groeien ook. Jawel, dat, wel, oh, dat maar wel. Hij moest gewoon weer hè, bouwen natuurlijk. Maar het ja. ding van, gast, neem je verlies. Ga je nou met een nep baard optreden? Nou goed, ja, het, ja, was ja, het, was het is wel mooi dat we... Er... Dus, ja, een baard te hebben. Ja, zoiets, ja. Uh, in nou, 1975 uh, wordt er voor het eerst... Uh, wordt de naam Microsoft uh, wordt gebezigd... in een brief aan Paul Allen. Paul Allen was dus... Uh, die is bekend als medeoprichter van Microsoft... En Bill Gates heeft toen voor het eerst die naam uh, gebezigd. Dus uh, nou ja, je ziet wat er allemaal gebeurt. Want Bill Gates is toch wel een van de rijkste mensen op de wereld. Hè? En nee, die, hij kan gewoon zijn geld niet opmaken. Hè? Nee, nee, ja, gast, nee, zeker niet. Uh, nee. Wat gebeurt er nog meer de jaren heen? Ik heb hier, ik heb hier iets over de fonograaf van het emissie uh, Thomas Edison. Die demonstreert in 1877 voor het eerst de fonograaf. Zijn schepper, de Amerikaan Thomas Alva Edison werd door zijn landgenoten bijna als tovenaar gezien. De uitvinding van de fonograaf maakte Edison tot een levende legende. Met zijn uitvindingen heeft Edison als geen ander bijgedragen... aan de omvorming van de Verenigde Staten van een agrarisch land in een industriestaat. Het grappige, de, de geschiedenis van deze fonograaf en Thomas Edison... is niet echt een uitvinder, is meer een octrooiopkoper opkoper... die uiteindelijk het wat hij dus gekocht heeft gaat verbeteren. Hij had bijvoorbeeld de octrooi opgevraagd van fonoautograaf. Dat was dit... Goed luisteren, hè. Kijk, dit heeft hij verbeterd. Deze man die het gemaakt had, dat, dat was een Frans uitvinder... die had dit gemaakt om eigenlijk te onderzoeken... wat er nou precies gebeurt met de stem als je hem opneemt. Daarvan werd dan een soort tekening gemaakt op het papier. Krijg je een soort uh, grafisch iets. En dat kon eigenlijk nooit worden afgespeeld. Dat heeft hij wel voor gekregen en heeft dat uiteindelijk de fonograaf gerealiseerd. Nou, hier heb je hem dan. Het waren wasrollen die plusminus ja, vijf keer konden worden afgespeeld. Je kon ermee opnemen en vijf keer worden afgespeeld. En uiteindelijk was de wasrol was dan weer echt helemaal een soepie. Daar kon je ah, niks meer ja. mee Maar het was wel echt een, een dingetje hoor. Je werd wel iets in werking gezet. Ja. Ja, fonograaf. Goed, dat was in Ik, ja. uh, 19, uh, 1877. Ik heb nog uh, dat, uh, in 1947 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besluit... Palestina te verdelen tussen Arabieren en Joden. Dat is één. Maar... Het was dus ook zo dat. In de even echte... samen delen, Samen delen. Samen delen, dat ja. eerlijk, hè? Ja. En uh, maar uiteindelijk was het dus ook zo dat de Veiligheidsraad. Uh, die heeft dus. Uh, even kijken want in hetzelfde hier. In 2012 wordt uh, uh, Palestina door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hetzelfde. Met 138 tegen 9 stemmen erkend als waarnemend niet lidstaat. En daarmee wordt dus Palestina door de Verenigde Naties erkend als soevereine staat. Ja, het is mooi. Ergens in de hemel bestaat die. Ja, precies. Ja, Ik denk van nou, het is toch wel bijzonder dan uh, dat het. Uh... Op papier bestaat die? Ja. Maar, Iedereen uh, steunt hem. Ja. Ja, wij moeten we alleen nog neten en jou en die regering we, uh, weten. Ja, iets, daar iets mee te doen. Ik heb wel een idee, maar dat mag ik niet uitspreken. Snap het wel? Tot zover even de geschiedenis. Straks misschien nog een verdwaald onderwerp. Het is wel leuk om daarin te blijven. Grasroeren. Grasroeren. blijven roeren. is het even een moment van rust. Rusten. Komt al hoor. Ik heb het over back and dreams. Go. Sleep. the streets run En Dreamsplat van een aantal jaartjes geleden. En uh, ja, geinige muziek. Uh, je hebt natuurlijk uh, Sex Laws en Gamtrails echt wel een leuk plaatje. Dat gaat over de, de Gamtrails in de lucht, weet je wel. Ja, die sprayen allerlei dingen over ons uit. Om ons mensen er een beetje onder te krijgen. Nou, hou maar weer op. Ze leven, ze leven. Zeker, we kijken weer naar de verjaardagen. Leven? Ja, wie zou ah. de jaren zijn geweest? Nou, echt één gast die moet echt heel erg dankbaar zijn. Want vroeger had je natuurlijk... Dit een beetje in de lucht... Ja, dat was niet echt veel. Maar op een gegeven moment kwam John uh, Ambrose L L Lemming. Fleming. Die kwam met een idee om uiteindelijk in een, ja, een luchtdicht iets. waar Edison ooit al eens een koolstofdraad in had gemonteerd. en het ging gloeien. dacht hij, als je daar dan nou een metaal plaatje in doet. Ja, dus die heeft uiteindelijk de radiobuis zeg maar, uh, uitgevonden. Eigenlijk allerlei dingen gecombineerd. Deze John Ambrose Fleming. En dat had je dus een diode, en daar is uiteindelijk een radio uit vandaan oh, mooi, anders hadden wij hier niet gezeten. Dat bedoel ik. Nee. En uiteindelijk kon je dus van wisselstroom kon je dan weer gelijkstroom maken. Nou, ik heb het geprobeerd te lezen en te begrijpen. Uh, uh, gaat niet lukken. Error, goed, error. Weet je wat? dat hij daar heel, heel belangrijk iets in heeft uh, gerealiseerd? Nog meer? Ja, ik niet heb nog wel meer, een hele ja, bijzondere uh, verjaardagsman. Ja. Hij leeft al lang niet meer hoor, maar dat was Clive Staple Lewis, C.S. Lewis. Ja. Hij was een in, in Ierland gebo geboren Britse schrijver, hoogleraar, letterkundige en christelijk apologeet. Ik had echt zo wat betekent dat nou weer? Ja. Maar uh, die, uh, die hebben dat uh, christendom altijd vertegenwoordigd. Of maar deze meneer Lewis, die is dus degene, die heeft het boeken van Mar Narnia geschreven. Narnia? Narnia, van de Chronicles of Narnia. Van oh ja. de, het was toch van de heks en de boekenkasten zo. En ja, het grappig is dat er ook een, een beeld is in Dublin, dat hij de boekenkast ingaat die uit de film. Oké. Okay. En hij heeft dus gewoon best heel veel geschreven. Maar voor die tijd was het natuurlijk wel heel hip. Die, uh, die hele Narnia-cyclus. Zeker, ja. Want ik bedoel, ik probeer dat van uh, John Ambrose van die uh, radiobuizen te begrijpen. Maar dat van Narnia begrijp ik ook helemaal Nee, maar van. dat <laughs> is echt wel iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Ja. En het grappige is gewoon uh, dat, uh, dat uh, die hele, dit hele boek en alles... dat was gewoon in 1950 al geschreven. En het is ergens in uh, 2004 pas echt verfilmd. Oké. Okay. Oh, is het uh, zo oud? Dat ja, ik niet. en je ook Chris Caspian. En, uh, het is gewoon uh, dat ook van die... Uh, dieren die dan eigenlijk ook uh, kunnen praten en zo, van die hele mooie... Maar, maar was dat een tijdje hip om te doen, om iets zeg maar in een kast te bedenken? Want volgens mij was dat ook niet... Uh... Weet je wie die nieuwe Nederlandse schrijfster uh, uh, weer? Oh, Die heeft ook heel veel boeken geschreven, en heel veel televisieprogramma's gemaakt. Die had ook uiteindelijk ook dat, dat, dat iemand in een kast, achter in de kast iets had gemaakt. Mij het meer, het... meer iedereen, zo weet het uh, Arnie M. Gesmied of zo? Arnie M. Gesmied heeft ja. ook ooit iets geschreven over uh, iets van een kast. En dan moest je daar doorheen en dan kom je ergens. spreekt tot de verbeelding natuurlijk hè? dat je in je huis een kast hebt, dat je daardoor in een heel andere wereld terecht kan komen. Natuurlijk, ja. wie wil dat niet? Lekker maar hij heeft ook opmerkelijke uitspraken wat hij zegt. Je zult nooit een goede indruk maken op andere mensen, totdat je ermee stopt om na te denken over wat voor indruk je maakt. Oké, okay, ja, ja precies. Dus dat dat je, is leuk, hè? Dat, dat je Dat je geen indruk Ja, maar hij heeft er meerdere hoor. Maar uh, er zijn veel, heel veel betere dingen in het vooruitzicht dan de dingen die we achterlaten. Dus uh, blijf niet hangen in het verleden. Nee. Ga door. Zet ja, deur. precies. Maar uh, ik vind het bijzonder. Je bent zo bijzonder sterker man. als je laatste, uh, het laatste overwinning of zo. ja. Al die andere oude dingen. Goed. Ja, ik, ik heb altijd iets met mensen die heel erg oud worden. Dat je denkt, die hebben zoveel meegemaakt. Ja, ik heb het over Emma Morano. Uh, ze overleed in 2017. Ze was toen 117 jaar oud. Het is ongelooflijk. The world's oldest living person, Emma Morano, celebrated her 117th birthday on Tuesday. And despite her age, she was even able to blow out her candles. Waar sitting in her one-bedroom apartment in Italy... she was thrilled with all the attention she's receiving... for hitting such a mile. Dit was in 2017, toen werd ze 117 jaar oud. Het was de laatste vrouw, die een mens die geboren was voor 1900. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ja, heeft ze 90 jaar... want dan word je altijd gevraagd, hoe word je nou zo oud? Doe even een receptje voor oud worden. Nou, zeg maar nou, twee keer per dag eet ik een rauw ei. Uh, ja. Ik blijf toch wel koekjes eten single blijven, dus eigenlijk geen man rond het huis, dus alleen maar irritant. En uiteindelijk, de laatste 90 jaar van, uh, van haar leven is ze eigenlijk ook gewoon niet meer buiten gekomen. Maar dat vond ze toch een beetje te gevaarlijk. Oh, dus ze willen binnen blijven ja. helpen? Uh, ja, en okay. dat te helpen. Ze heeft uh, ooit in die in de jutefabriek gewerkt. En in 1965 ging ze met pensioen. Ik vind het van die van, die, van die dat je denkt... Toen was ik geboren, huh? 1965 met pensioen? Ja, ze heeft in haar leven... Die 90 jaar lang van die rauwe eieren... Heeft ze dus 100.000 eieren naar binnen zitten... <tog> Lekker hoor, gezellig. Ja. En daar wordt dus heel oud. De, de huisarts die haar 30 jaar lang heeft... Die dus heeft die huisarts overleefd. Die, die, die, ja, bijna ja. Die, die, nee, nee, nee, dat niet. Maar die heeft gezegd, ja, het is allemaal wel leuk dat lulkoek van haar. Maar ze heeft gewoon hele goede genen gehad. Dus dat is, ja. Oh, dus het is helemaal niet knap. Emma Morano was dat. Nou, <laughs> ja, Vandaag is ook de geboortedag van Jodie Miller. Jodie Miller, die is van 1941. Ze dus is uiteindelijk drie geleden overleden. Maar zij had het boek, dat lied van, de you make me feel like a natural woman. Dat was, al, was van of, haar. Was dat origineel van haar? Ja. Yeah. Want ze heeft heel veel covers gemaakt ook. Hè? En uh, ja, maar dit, dit nummer, dit, dit is naar de hand nog ook uitgebracht. To know him is to love him, maar ook the house of the rising sun. Eigenlijk was ze een country zangeres. Yeah. Maar ze heeft gewoon echt enorm veel uh, opgetreden. En uh, ze had ook uh, een uh, heel uh, album met uh, patriotische liederen. En ze was de Star Spangled Banner, weet je En God Bless America. Dus uh, nou ja, ze, uh, toen ja. Bush werd was gekozen, zong ze ook bij een receptie ter gelegenheid van zijn uh, beëdiging als president in het Witte Huis. Dus ze was uh, echt een lieveling van het publiek. En waar ze echt het grootste mee geworden is, is met dit. Up every day at six. Bacon and je herkent het als King of the Roads. Ja. Dat was zo'n Roger Miller, geen familie van Jodie Miller dus. Maar zij had er dus Queen of the House van gemaakt. En ze beschreef dan letterlijk wat voor dingen ze allemaal in het huis deed. Eh, om een goede Queen of the House te zijn. Andere platen die ze maakten was onder andere ook dit. Ja, mooi hè. Jodie Miller overleed twee jaar geleden, geloof ik, hè? Drie Was... jaar alweer. Drie jaar geleden ja, ja, alweer. Ja, ja. Zeker. Wie nog meer jarig is, is uh, um, uh, Donnie, Danny Dorothy. En Danny Dorothy ken je natuurlijk van... Brown, Hij zat vroeger in de Halifax Street. En uiteindelijk kwam je dus een aantal mensen tegen... van de mamas en de papa's. Uh, en toen hadden we, hebben ze de vriendschap gesloten. Er is onderling echt heel veel gebeurd tussen die gasten, man en vrouw. Het is net als met de natuurlijk. natuurlijk, krijg ik altijd door. En het, ja, verhoudingen gaven heel veel problemen. Dus de mam en zijn papa waren dus eigenlijk geboren in 1965. Door verhoudingen problemen in 1968 was het alweer voorbij. Dennis <middels> Don't you think that I wish I? Play like you. Maar Donnie, uh, Dorothy is in uh, 2007 overleden. Toen was jij niet eens zo oud. Toen was hij 66 op maar eigenlijk. Van de mamas en de papa's. Oké. Okay. Ja. ja. Het is heel erg. Ik ben mijn lijstje kwijt. Ik had ook nog een hele goede En die heeft ook overal nog uh, gezongen. Maar ik ben haar naam even kwijt. En, uh... Nou, die ik opmerkelijk vind. En ik was ze eigenlijk al een beetje vergeten. Marlies Dekkers. Marlies Dekkers uh, wordt, ja, de wordt 50, wordt 60 vandaag. lingerie, lingerie kenmerkende bandjes bij de borsten weet je wel? Uh, Alleen lijntjes krijg je dan en er is ook een rechtszaak over geweest omdat andere mensen, uh, andere fabrikanten dat nagingen maken. Zij had recht op, dus dat bleef bij haar. En deze, deze Marlies Dekkers, die uh, wil echt de vrouwen uh, vorm goed accentueren, pasvorm design. Het waren echt belangrijke dingen voor haar. En uiteindelijk is ze zeg maar in de coronaperiode heeft ze ook alleen vlogs gemaakt. En ik was die eigenlijk vergeten. Ik heb ze vroeger ook nog eens zitten kijken met Jos doen. Voor mijn gevoel is wetenschap dus niet iets vaststaand, maar in beweging. Mm -hmm. Het lichaam, ja. het menselijk lichaam begrijpen we ook eigenlijk nog helemaal niet goed. Dus we weten een paar dingen. Dus wat ik zei, Newton, Einstein, de kwantummechanica. Maar heel veel weten we nog niet. Wetenschap bestaat bij het feit van dat hij iedere keer zijn inzichten moet herzien. Echt, als ik dit naar luister, krijg ik al kriebel, denk ik. Oh, oh dit is ja. echt al een naar van... Oké, okay, ja, dus al die theorie over de corona... het is allemaal wel leuk, maar het is allemaal niet zo goed bewezen. Zij was daar echt een voorvechter voor... om uh, ja, al dit soort soldaten aan het woord te krijgen... En, en dus echt een, op YouTube had ze een kanaal... die dus uh, regelmatig wetenschappers uh, nou, hun uh, een verhaal liet doen. En Marlies Dekkers dus doet ook lingerie, maar dit is, was ook een hele grote wereld waar ze in zat. Goed, nog meer mensen die jarig zijn? Die jarig ja, zijn ik geweest. had volgens mij Christine McPhee. Die was dus een uh, prominente zanger en songwriter... van de Britse Amerikaanse band Fleetwood Mac. Nooit vergeten. Nee? Nee, jawel. Oh, die had de ah. songbird, A Little Lies... and You Make Loving Fun. Ja, En ja... Uh, yeah. Ze is inmiddels al overleden. Ze, ze was op 30 november 2022. Toen uh, raakten zowel de fans als de bandleden echt. Uh, die, die hebben haar volledig herinnerd. Dus, uh... Jazeker. Ja, ze doen nog steeds optredens en doen ze één nummer van haar doen ze en dan ja, dat vinden ze altijd zeer ja, emotioneel. Ik, ik hou er wel van hoor. John Mayle is wordt uh, werd 90. Toen hij, uh, in 2024 werd hij 90. Uh, uiteindelijk heeft hij zeg maar, met zijn uh, blues, breakers, heel veel muziek gemaakt. Een van die plaatjes is dit. I want room to move. John Mailer. Samen met andere gasten maakte hij die muziek. Lekker blues ook gewoon hè. Samen met Eric Clapton, Peter Green heeft hij gespeeld. Ook met John McVie. Van de vliegtuig, is ook. Walter Trout, peetvader van de Britse blues hij was in het begin gewoon een autoritaire bandleider die gewoon... Nou, eh, ik heb geen zin meer ik wil een ander. Dus dan werden de bandleden zomaar vervangen ook gewoon. Ik werd nog wat Errol op vakantie ging. Stapte hij eruit, kwam hij terug. en werd iemand anders gewoon, ja, kom maar weer terug, dan ga jij weg. Dat ging heel makkelijk. Hij is tot in 2021 actief blijven optreden. Dat was hij 89. Dus eigenlijk, uh, uh, uh, dat is wel bizar. En uiteindelijk heeft hij nog een uh, laatste album uitgebracht... En dat was in 2021. Dat is echt het laatste moment van zijn leven nog. Even kijken of ik nog heb dit. Blijft van hetzelfde klinken. Op die leeftijd nog. Bijzonder toch? Ja, ja, zeker. Mist of time. Ja, mooi. John Mailer, zo jaren zijn geweest. Goed, het was zover de verjaardagen. Ja, hoor. Jazeker. Straks hebben wij de, de Zandvoortse berichten. We zijn over tijd. Dat kan helemaal niet. Nou, goed. Nou. De regieklok had op het raam geklopt, maar ik had ze niet gehoord. Dan krijg ik dat weer natuurlijk. Eerst maar even de athletes hier in de zaterdagmorgen met Toebergleid GFM Supernatural Touch. Zieke plaatjes hier op de radio. Apple uit Engeland vandaan. 2009 stopten ze met muziek maken. En dit is een plaatje uit 2008. Ja, en het human touch, super iets uh, met aanraking bij ik wel. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Sloop in de Kerkstraat is stopgezet. Ja, ze waren de Stolbergse aan aan doen in een winkelpand. En ja, de om mensen daar in de buurt, die hadden ze, ze klopt het allemaal wel? Dus nou, die hadden de politie bij gehad, hadden geen vergunning aangevraagd om daar te slopen. En blijkbaar tijdens de sloop is er asbest tevoorschijn gekomen. Dus we hebben een sluis moeten maken om het allemaal veilig te maken. Er zijn mannen in witte pakken geweest. Is er al daar ook bij betrokken? Nee, nu haal je twee dingen door elkaar. Sorry, dat waren met flatgebouwen. Dat is echt iets anders. Winkelpand. Uiteindelijk hebben ze dat opgeruimd. Het was voor bewoners even vervelend. Die moesten een alternatieve route zoeken om toch thuis te komen. Of daken heen klimmen. En uiteindelijk is het allemaal veilig bevonden. En ze hebben ook binnengekeken of er uiteindelijk nog asbest zat. Ook niks gevonden. Dus nu mogen ze verder. Maar ik kom toch wel een rekening niet, denk ik, op ja, de mat van het de winkelier die bezig is geweest. Ja, gast, ja. daar moet je, moet je vergunningen voor aanvragen. En als de asbest tevoorschijn komt... oh, mijn god. Ik heb ook al eens een keer gehad ik een, een plaatje asbest weggehaald bij mijn huis. Dat had ik voor neergelegd. Nou, de buurman kwam meteen, tussen asbest. Moet je mee uitkijken, hoor. Ik zeg, oké, okay, rustig aan, ik heb een plastic zak. Ik ga hem helemaal inpakken met tape, helemaal. Komt goed, rustig aan, rustig aan. Je, je halen. hebt zelf niet ja. een naarkuchje nu? <tie> Zo erg ze te zijn, hè? Jazeker. Ja. Genoeg over asbest. Er zijn zoveel bedrijven die er ongelooflijk geld mee verdiend hebben. Dat is echt dat je denkt, het is ook niet oké. Okay. Maar wat uh, heb je? Ja, okay. Er is handvoorts. Ja, er is uh, een, een speciale avond. Want de burgemeester Engelbertstraat, ja? de Jacob van Heemskerkstraat en de Torbeckstraat... die krijgen een flinke opknapbeurt. En de gemeente meldt de bewoners dat ze daar voor speciaal even naar, naar de blauwe tram, tram kunnen komen. Komende dinsdag vanaf 7 uur. En dan uh, wordt het eerste schetsontwerp getoond. En de bewoners krijgen de kans om hun reacties te geven en mee te denken over de plannen. En uh, vanaf 3 december is het ook weer mogelijk om online te reageren weer op het schetsontwerp. Mooi. Dus uh, kijk even op zandvoort.nl en uh, dan heb je, zie je daar he, in richting burgemeester Engelbertstraat. Kijk, goed, om daarover mee te denken. Ja, hoe Zandvoort er uh, vanaf uh, 1852 uh, uitzag. Vorige week vrijdag werd er een lezing gegeven door uh, Koen van Toen, zoals hij zelf benoemt. Hij komt uit Noordwijk en uh, hij was, uh, had een opdracht gekregen van de gemeente om daarna te kijken. 200 jaar uh, uh, Zandvoort, ja, hoe is dat gekomen tot de badplaats? En het was in een blauwe tram waar heel veel mensen op afgekomen. En toen het 150 jaar bestond, de Badplaats, is er ook al naar gekeken. Maar hij moest nog een keer naar kijken. Hij heeft beeldmateriaal erbij getrokken. En het is aangekomen ontstaan door de bestrating van Zandvoort. Tussen Zandvoort en Haarlem is daar bestraat gekomen. Het was geen zandpad meer, dus het was beter begaanbaar, Zandvoort. En uiteindelijk uh, uh, ja, zijn er vijf mensen ten grondslag geweest van dit, deze omslag naar Badplaats. Onder andere Barnard van Lennep, uh, die hebben een plan bedacht. En dat was toen, Dat kostte dat plan, was zo'n 150.000 gulden. Kopie? Was een kopie om dat om te turnen. Daar echt iets moois van te maken. En zelfs onze koning Willem II heeft ook nog 10.000 gulden geschonken. Om dat zo. voor elkaar te krijgen. Zo. Dus, uh, en toen dacht je bij wel gingen ze doen met z'n allen op het strand liggen? Met een handdoekje? Nee. Nee, wat vooral werd, ge, werd, werd gedaan was in Badkuipen, in hotels, werd zout of uist, um, zout zoutwater uit de zee werd daar gekieperd. Oh. En dat was dan de ervaring van, uh, ja, van Zandvoort. Van, dat was uh, een van de Van zeg maar. Ja, zoiets, denk ik. Dat oh. was een beetje wat je hier okay. kon uh, uh, ervaren. Uh, het Zandvoorts Museum, dus uh, die op de nieuwe locatie... die staat uh, in het teken van de ingrijpende... als je transformatie. Maar ter ere van het bestaan uh, toont... Uh, even kijken, nee, de focus en alles, daar heb je het net allemaal over gehad. Ja? Maar op zondag 14 december verzorgt de antropoloog-historicus Volkert Bloemen een verdiepende lezing over dit cruciale tijdperk. Okay. Het onderwerp is dus het verhaal van alles. En het, is, uh, het kost een tientje en je kan je dus... Uh... Daar kan je gewoon een kaart kopen. Dat gaat dus om weer overgaan. Van twee tot uh, half vier. Ja, ook weer over de 200 jaar badplaats. Ja. Okay, ja het maar dat had ik maar... nog niet genoemd, dus toch? Nee. Ja, ja goed. Uh, ja, er is een een, een, een noem je dat? Een, een idee bedacht om langs de Zandvoortsalaan in Bentveld, om daar eens dus een proefopstelling te maken tegen gratis parkeren. Omdat heel veel mensen die daar wonen, die hebben last van ja, bewoners, maar ook heel veel toeristen, die doen op aanwijzing van hoteleigenaar, Je kan ook daar parkeren en dan pak je een bus. En dan kom je gewoon in Zandvoort. Of je kan je ook even ophalen. Dus daar willen ze echt vanaf. Dus nu willen ze allemaal borden gaan plaatsen daar. Om eh, toeristen in ieder geval te demotiveren om daar een auto neer te zetten. Of andere mensen die daar naartoe komen. Om daar, ja, ja ga ergens anders parkeren. En eh, ze willen daar vier borden neerzetten. Alleen, ja... Het is allemaal wel leuk, maar er moet ook worden gehandhaafd. En daar ja. is niet altijd de manschappen voor. Dus het is een beetje voor de bühne dan. Ja, ja, ja, maar goed. ja. ja ook wel, als met, je met daar... die wagen er doorheen rijden met een klik, klik, klik, hup, allemaal bonnen. Ja. Dat, uh, dat kost allemaal te veel geld weer. Ja, ik dat. ze daarover sturen. Nou ja, ik weet niet, maar het, het, het is natuurlijk wel het is, er is ooit één bewoner geweest die heeft uh, aan de bel getrokken. Die zegt, van, ja, ik kan niet eens mijn auto kwijt in mijn stad." straat. Waar, waar, waar gaan die mensen naartoe dan? Die lopen allemaal naar voor, de antwoord. Ja, het is toch wel een eentje lopen. Ja, of ze pakken de 80 of zo dan. Ze pakken de bus, ja. Dus uiteindelijk zijn er 48, al 78 mensen hebben een petitie getekend. En toen is het allemaal in, uh, in, gang, in, gezet. in gang gezet. En GTO Bluis uh, heeft dus uiteindelijk nu een oplossing bedacht met die parkeerborden. Dus ik hoop dat het werkt dat. Nou, we gaan het alsnog afvragen. Uh, er is komende maandag... Is er, uh... Een toko die gaat Queen, Queen Lear uh, spelen in het Circus theater. Ik denk als ik er heen ga. Ja. Maar uh, het gaat over een vrouw en een wereldbedrijf met rizone. En uh, het is eigenlijk uh, een beetje van Shakespeare, maar dan helemaal verwerkt. Oh ja. En uh, ik, het is maandag om 8 uur en, uh, en de foyer is ruim vooraf geopend. Ticket 12 euro, en je kan je via de website van Circus. Stanford dat is mooi. Het zou eigenlijk in de krocht gaan plaatsvinden. Maar je begrijpt al, die is nog niet klaar. Nee, want daar heb ik dan wel gewoon een nieuwtje over. Nou. Dat uh, er is een, uh, een soort overdracht van de sleutel op 8 december aanstaande. Oh. En uh, dat wordt dan gedaan dus aan uh, Stichting Beleef Zandvoort. En om half drie s middags is er dus die symbolische sleuteloverhandeling. Dus ze gaan rap. Oké. Okay. En de, de Stichting Beleef Zandvoort is helemaal trots. Want ze willen echt uh, van de krocht de plek maken waar alle cultuur leeft. En uh, als je iets leuks hebt, of je iets wilt doen... neem contact met ze op. Ze staan aan het begin van iets moois. En doe allemaal mee. Ja, zeker. Half drie smiddags. Het is mij een mooie tijd om de overdracht te doen. Dan zijn ook heel veel mensen vrij om naar ja, natuurlijk te gaan. Ja, precies. Ja. Ik, kom, ik ga, maar. hoor. Ik ga. Ja, zeker. Ik heb een speciale dag voor vrij. Oh, komt er toch niet uit. Toch maar niet dan. Ja, goed. Ja, daar heb je hem weer. Tim Knol. Verwondering. De Wondering. Nieuw album. om in die stem te gaan zingen, hè, je Het is blues, of het is country bijna, Nieuwe plaat van Tim Knol, zeker, de paard is hier gekomen. En uiteindelijk, uh, The Wandering. het is een nieuw album. Er staat nog een ander nummer op, echt ook wel leuk, eigenlijk. Sfeervolle muziek van deze man hier op de met toepakleven. We hadden nog wat geschiedenis, er is nog wat blijven staan, eigenlijk, 1963. Vorige week, ja, vorige week was het in 1963 dit van Dallas, Texas, de flash apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Nu, een week later, stelt Lyndon B. Johnson stelt de Warren-commissie in. En die gaat dus de moord van John F. Kennedy onderzoeken. De commissie-Warren. Who actually fired the shots that killed Kennedy? Why did Ruby shoot Oswald? Was there a conspiracy? Were right-wingers involved? Was it a Russian plot? A Cuban plot? De nieuwe president Lyndon Johnson ordered these questions answered. Hij appointed a commission. Uiteindelijk kwam er een rapport uit van, wat was het, 88, of nee, 888 bladzijden en 26 delen getuigengeschrift. Met nog een keer 26.000 bladzijden. Het is bizar. Er waren drie kogels. Lee Oswald die schoot. En nou, echt regelmatig zijn er nog weer nieuwe theorietjes te vinden op YouTube. Als je ooit daarop zoekt, dan bieden ze je gewoon weer een nieuw theorietje aan. De Magic Bullet is heel vaak in de discussie geweest. Dat is een eigen kogel. Die is eerst door uh, uh, JFK gegaan. Uiteindelijk door uh, uh, John Connolly. En later hebben ze weer gezegd: zeg maar geen magic bullet. Want die John Connolly zat op een hele andere stoel en lager. Dus die zat precies in uh, de lijn van die kogel. Dus die is gewoon ook gewond geraakt. Nou ja, goed. Er is een hoop over te doen. En nog steeds blijven ze daar naar zoeken. Want het blijft tot de verbering uh, spreken. Wie heeft hem in godsnaam vermoord? Nou ja, goed. Dat ging over de Warren Commissie in 1963. Wet die, uh, werd die uh, zeg maar ingezet. En uiteindelijk een jaar later kwam het rapport. Goed. Wat ziet u, u nog te lezen? Nou, het schijnt dus dat. Adolf Hitler, Unona, die uh, is voor de vijfde jaar verkozen uh, in de politiek in Namibië. <coughs> hij, hij heet Adolf Hitler Unona, de dubbel U. Oké. Zijn de, ouders hebben destijds nooit nagedacht van, nou, misschien moeten we hem anders noemen. Misschien ja. moeten we Harry, uh, Harry ja. Hitler of zo, weet je wel. Ja. Maar de politicus van de SWAPO, die uh, werd wereldwijd bekend, um, uh, niet vanwege zijn beleid, maar vanwege zijn opmerkelijke naam. Hij zegt dat ja, hij, hij is het zeker niet van plan. Maar hij voelt ook niet voor een naamwijziging. Dus praktisch onmogelijk. Ja. Want er staat al in al zijn do officiële documenten. En uh, nou, het is wel raar, maar het is niet ongebruikelijk in bepaalde delen van Namibië. Want het land waar ooit een Duitse, was ooit een Duitse kolonie. En vele Duitse namen en plaatsnamen leveren er nog altijd voort. Ik zit net niemand in Namibië. Oh. Is, is het familie? Nee, dat kan nee. gewoon bijna niet. Hij is nee, zeker niet Aries. Nee, zeker niet. <laughs> het, het is een de hele de, oh. zwarte... Uh, ik denk dat Hitler zich omdraait in zijn graf als hij dit ziet. Een, uh, een Afrikaan? Ja. ja. ja. <laughs> nou, wie, wie... Ik denk, dat kan toch helemaal niet. Ja. Nou, goed. Ja. Nee, uh, en uh, hoe is deze man? Is deze man uh, wel uh, oké? Okay? Is dit wel een ja, goede avosje? Ja, volgens adresje? mij is hij wel oké. Okay. Ja, is hij wel, wel oké? Okay? Hij heeft maar, ja. geen uh, rare theorie over alle rassen en toestanden allemaal. Goed. Hij, goed nooit, hij wist ook nooit dat hij zo heette. Of uh, dat hij... Ik hij vernoemd was. Dat hij, nee, nee, hij was dat... niet vernoemd. Nee? Maar hij wist nooit, hij, pas later, op latere leeftijd. dan werd hij steeds. Oh, heet je Adolf Hitler? Nou, uh, maar uh, Adolf Hitler zou niet fijn vinden dat jij bestaat. Want uh, zo zwart als jij bent. Nee. <laughs> nou ja, maf iets allemaal. Goed, wij waren nog even in je landenkeuze uitge, uitgestippeld eigenlijk. Had je nou. er al iets in je hoofd? Of moet ik gewoon eerst maar. Nou, doe jij maar. Ah, uh, ik doe eerst nog wel even een plaatje. Ja. Zeker. Een gast uit Haarlem, John Frame, Awkward, maybe.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 Your man, you're stuck in summer school you got your man, you know you got your man With his old Mercedes-Benz, it's probably twice as cool Oh, just some kind of mocking him I thought you say you didn't find what you were looking for Oh girl, messing things up, I guess it's just something you do Why am I holding on? Cause we're so unattached and my head's been spinning What maybe. Oh, what a shame, cause baby, oh shake baby will never know what is like oh, baby don't the that she me oh baby will never know baby lekker gladde muziek Barn uit uh, ja Haarlem grappig, dat is echt een beetje zo'n dus uh, gast uit zo'n uh, boyband. boy zo klinkt het een beetje. Nou, goed wat grappig dat hij toch wel een grappig muziek maakt en het komt hier uit de buurt vandaan. Ja, en daarvoor hadden we namelijk ook wel Tim Knol. Volgens mij heb ik straks ook nog een beetje hier uit Nederland. Ja, goed, maar best mag best wel wat meer Nederlandse Talent, het woord zijn komen natuurlijk. Dus zeker. zeker waar. Nou, beter. vandaag is stel ik in de Telegraaf gelezen te over vet verbod invoeren, zeker. Alleen ja, kan je dat te handhaven? Dat is altijd weer de vraag natuurlijk. Ja, ze wilden in Amsterdam natuurlijk als eerste in het Vondelpark de vetbike. Wat ja, is dat te handhaven? Ja, dat, gewoon bij het begin en het einde. Gewoon ja. een, en dan gasten tegenhouden. Ja. Nou ja, goed. Ze denken toch dat het niet zo makkelijk is. Anderen zeggen ja, kan je, kan je dat waarmaken? Want in de film het Vondelpark red je het misschien al wel op andere plekken. Anderen zeggen, maar wat is nou precies een vetbike? Wat is dan ja, de, de brede van de band? Uh, band. En hoe, hoe snel ze kunnen? Ja, dat is allemaal in te schatten. Anderen zeggen, ja, vroeger moesten scooters op de rollenbank Dus zet die, ga, zet die dingen op een rollenbank ook. Kan je een beetje traceren hoe hard ze gaan. Ja. En uiteindelijk is de ander zeggen, ja, maar straks mag je niet meer op de elektrische bike." Stel je, voor. Oh, oh, oh. niet meer op de elektrische fietskant plaatsnemen, want... Dan wordt het allemaal aangepakt. Uh... Andere zegt, uh... ja, je hoort weer die frustratie van mij eronder, klopt. Ja, ik zeg, ik hoor uh, paardengetrappel, uh, het stokpaardje. Het <laughs> stokpaardje. <laughs> maar goed, uiteindelijk dus uh, zegt een ander weer van, helmplicht, is dat niet wat? Zeker, iedereen gewoon een helm op. Ben ik ook voor, zodra je naar buiten gaat, het is levensgevaarlijk naar buiten, doe een helm op. En dan zou ook de vetbike, zeg maar, uh, minder aantrekkelijk worden gemaakt. Andere zegt: ja, maar die vetbike zorgt ook voor heel veel schade en ook voor ongelukken. Uh, moeten we dan zeg maar, als die kinderen op zo'n vetbike ongeluk veroorzaken, moeten we dan nou gewoon die ouders niet verantwoordelijk stellen? Dat die alles moeten betalen, ook medische zorg. Allemaal grootspraak, maar uh. het gaat hem gewoon niet worden. Echt, die vetbikers die zo lekker onderuit gezakt op die vetbike rijden, die blijven gelopen gewoon lekker hard jou voorbij vliegen. Want we kunnen er niks mee. We kunnen er echt niks mee. Gewoon nee. Iedereen heeft gewoon recht omdat het allemaal Ja, maar er is wel iemand die die fatbikes mag. koopt voor de jonge gasten, of ze pikken. De de, de vetbiker natuurlijk van een vader of zo. Dat kan ook, hè? Ja, dat is toch een Want die, ik snap gewoon niet hoe mensen dan even zo... voor zo'n kind 8000 euro... Dat nee, zijn, nee, ze zijn er vanaf 600, 600 euro. 600? 600 euro heb je een vetbike. Meen je dat? Ja, zeg, als je een beetje creatief, creatief shop... heb je hem echt voor een... Nou ja, een paar honderd euro tegen de duizend euro heb je een vetbike. Zeker. Ja, maar ja, wat ik echt heel was. grappig vind is: van... ik heb een collega die komt dan op een fatbike aan. Weet je wel, een man van mijn leeftijd. Dat je denkt, wat doe je erop? Maar goed, die komt en zegt: hé, hey, nou lekker hard gefietst. Dat moet je nooit meer doen. Wat bedoel je? Als je op een fatbike aankomt om te zeggen dat je hey, lekker hard gefietst. Moet je niet doen. Nee, dat is niet zo hip. Nee, <laughs> nee, nee. nee weet je. Maar je niet. Ik, lekker hard gereden. Voor het, uh, ja, precies. Zoiets moet je zeggen, Magde. Voordat we helemaal ons stokpaardje weer gaan bereiden, iets anders. Ja. Heb je al een. Uh, heb... Deke, je was hier met Fleetwood Mac bezig, zie ik al. Ja, dat, dat is goed, wel een leuke. Ja. ja, ik hou er wel van hoor. Ja, nou ja. Nou, welke, niet? Nee, welke, welke zou je willen? Go Your Own Way? Of is dat, uh... nee, nee, nee, die hebben al zo vaak gehad: Go Your Own Way. Dat, nee, ze hebben zoveel andere leuke plaatjes. En pas wist je trouwens dat. Uh, twee van de leden van Fleetwood Mac hebben ook een uh, album uit. Hè? Ik heb pas ja. leden... Of Ja, de ja ik zag net dat... zelfs ook dat er een kledinglijn is van hun. Echt van Fleetwood Mac? Ja, dat vond ik ook wel bijzonder. Ik dacht, oké. Hij staat echt heel erg omhoog, die gast. Ja, nou, waar is het zijn is ze weer begonnen, natuurlijk. Om, nou goed, ik zie dat jij nog even aan het zoeken bent. Doe ik gewoon even het andere Nederlandse beentje. Loepen! Loepen! Ja. Not alone. You're not alone. Nee, we zijn altijd bij je 24 uur per Zie je hem op de radio. Oh, kom maar. Don't there are nowhere. It might seem it's because you care.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 Ben je uit Nederlands gedaan? not alone. Zeker goed om dat te weten dat je eigenlijk nooit alleen bent dat er altijd mensen bij je zijn. Ja, ook al zitten ze niet allemaal op jouw golfplekte, maar beweeg even naar ze toe. Ook best een keer leuk dat je die altijd je eigen gelijk uh, echt uh, hebt. Nou goed, ik, een van de dingen die afgelopen week ook op het nieuws kwam. Ja, Mona Keijzer die toch op een of andere site van de NOS een sneer moest geven. En uh, dat ging dan over... Uh, eh, dat ze niet meer op X zouden gaan. omdat ze daar zoveel ellende op hadden. Dus ze had daarover gezegd dat de en, ja, Ze trok de, eigenlijk de, de waarheidsgetrouw... de, de, de, de waarheidsgetrouwe vinding van de NOS. zeg ik dat goed? Nou goed, de, de waarheid, waarheidsvinding. waarheidsvinding van de NOS een beetje in twijfel. door daarop te reageren. Dus nou, journalist vroeg aan haar. was dat nou slim? Vindt u niet dat u daar terughoudend in moet zijn. als vicepremier? Ik ben zeer terughoudend. Ik verstuur twintig keer per dag een tweetje niet. Het is voor antwoord ook, hè? Ja. Ah. Dat is echt een slap antwoord ook. Huh. Mona Keijzer, je, in het begin had ik best wel hoog gezicht. Oh, is het echt met je. Ze heeft een bepaald soort status. Hè? Je denkt, Oh, het is echt een statusvrouw. Maar ja, dan zit ze weer in die vijver. De NOS en de, de Noorse weg te zeggen. Nou, wat zij allemaal verkondig. Allemaal heel links hoor. Allemaal heel links. Zeker. Nou goed, Robjette reageerde daar weer mooi op natuurlijk. Ik hoop dat ze vandaag in de ministerraad wel even een gesprek met elkaar hebben over hoe uiten ons, over journalisten in dit land. Precies wel bij bestraft toegesproken worden door. Uh, voor onze minister-president, nu het nog kan. Nou ja, goed. Leuk dat het veel de afgelopen week ook alweer. Nou goed, eh, als afsluit hebben we daar de Jolande-keuze natuurlijk. Jawel, voor ja. de. Voor, voor dit is uh, Rhiannon van, uh, van uh, Fleetwood Mac. Want ja. We hebben het al gehad over Fleetwood Mac, over de zangeres die, die uh, vandaag jarig zal zijn. Ja, die is niet meer onder ons. Uh, wordt nog steeds wel herdacht met optreden van Fleetwood Mac, die bestaan nog steeds. En, ja. Uh, nou goed, dit is uh, het nummer. Vertel. Ja, dus start nummer Rhiannon. Ja. En dan ben ik het nummer dus kwijt. Ja, waar hij hem ook ernst. weer gezet. Ik heb zelf dingen ja, staan? Ja. Ah, daar is hij. Ja. Dat ja. wil zeggen, mooi weekend. Tot volgende week. Tot volgende week. De fijne Sinterklaasavond was Oh ja, dat is volgende week. Vrijdag, zeker. Dus ik had hem al vergeten. gaan we er nog iets aan doen. Nou. Je hebt hem uitgezet. Je zei het nog, Komt er nou niet aan, maar heb je toch. Voor Ik kwam er achter. niet aan. Maar... Nee, maar waar was hij dan uitgegaan? Goed, die landenkeuze wordt nu uitge, uitgevloept. Nou, heb je nog een bericht dan te, te melden? dan, voelt makkelijk. Ja, dat is jouw? Nou ja, een dan. klein berichtje even. Nou ja. Ja, we krijgen straks goedemorgen Zandvoort. En ja, goed de komende week is er van alles te doen in Zandvoort. En ga gewoon kijken op de sites. Oké, okay, wat er allemaal te spelen is. Is er iets ja. speciaals dit weekend nog? Een festiviteit of uh, weet nou je ja, van wat gaat eten? Vanavond is een morselavond, maar die is alleen voor de leden van de zeevisvereniging. Oké. Okay. En dan ga ik gewoon heerlijk eten. Een en, morselavond, dan kan je de hele avond morsel eten? Ja. Oké, okay. ja. dan moet je ik lid worden van. en dan pas kan je morsel eten. Ja. Nou goed, ik ben niet zo'n viseter. Ben jij een viseter? Ja, lekker ja? zalm, allemaal heel leuk. En uh, ja, ik kan wel vast zeggen dat er met kerst uh, 21 december is er een... Uh, een uitvoering van Zangvoort in de protestantse kerk. En er komen steeds meer voorstellingen allemaal voor de kerst. Oké, nou, dat is mooi. Echt, ik kan niet wachten om erheen te gaan. Mooi weekend, spreek je later. Hoi. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 10 uur.